1978. Sorry, ik fmzandvoort.nl Very happy now. You seem very down.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 Uh, dan het volgende item. Uh, ja. Want uh, ja, ja uh, om daar eventjes over uh, zeg maar door te gaan. Uh, we, er is veel aan actualiteiten. Ja, best er is, wel. Ja. Uh, er ja. is een hele komende agenda. Uh, ja, want we zijn aan de start van het jaar. En...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 Oh ja, King's Cross. Ja. ja. Prachtig. Er komen vier museumruimtes en het is een plek voor workshop, educatief centrum, een cadeauwinkel. En uh, het is uh, voor iedereen gratis toch, toegankelijk. Ja, want dat dus... doen die Britten supergoed. Dat hè? doen ze goed, de musea zijn gewoon ja. gratis. Gewoon gratis. Ja. Gewoon gratis, ja. ja, ja. Dus, hup en, naar Londen. Ja, precies. Hup naar Londen inderdaad binnenkort. <laughs> ja, ja een prachtig primeur. Inderdaad. Ja, wie weet ja, ja. Uh, komt er zo'n. Uh, zo'n soort gelijk iets in, uh, in Nederland. Dat zal leuk zijn. Ja, zou we leuk hebben zijn. natuurlijk een hele stuk uh, bij het Openbaar Museum in, uh, in uh, of het de uh, bibliotheek in Amsterdam. Ja. Met uh, Ili Ilias, hè? Ilia. Ili Ili inderdaad. Ili ja, ja, dus, Internationaal uh, Lesbisch homo uh, archief. Uh, ja, ja, precies. Maar we ook met de thema tensol en dergelijke, toch? Precies. Ja, precies. Ja, ja. Nou, wie dus... weet wordt dat ooit nog een keer een museum? Nou, dat zal leuk zijn. Ja. Ja. Ja. Kunnen we die in Zandvoort voor top uh, roepen? Nou, dat is dus misschien wel ja, een idee. Gewoon een. Ja. Uh, oh, misschien ja. dit HDMZ. HDMZ? Ja. Nou. Ja.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 Ja, nou, beginnen bij uh, Billy Porter met Children. Uh, het kwam blijkbaar dit jaar na drie seizoenen. Ik heb het zelf niet gezien, eerlijk gezegd. Poos, ja, einde aan Poos. Heb je het gezien? Ja ja, ja, pose? Ja, ja, ja, Is het goed? Ja, ja het is het? Ja? mooi. Mooi indrukwekkend. En uh, um, beklemmend ook voor degene die die periode natuurlijk hebben meegemaakt. En, ja. Uh, ja, inderdaad. Het okay. is een, uh, ja, okay. mooie, integere documentaire. Ja, okay. nou, uh, Docodrama.